Een uur literatuur is een programma van als van Kemenaar de Maritia Witte en Ben Lonen onder auspiciën van de literaire kring technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar. Aan dit uur gaan meewerken verder Suzanne Spermon, Paul Overmeer, Johan Verviel en Lili Spaan. Ja, dat is een hele leuke appartje mensen. dus zullen een leuke Lekke uitzending van maken. Wat ik nog even wil zeggen voordat wij dat vergeten... Johan Verviel is de columnist en die heeft twee wensen ingebracht... Ten eerste heeft hij gevraagd of wij, en dat heeft Stefan gevonden, het puttertje willen laten zien als hij zijn kon voorleest. En het tweede is dat hij het lied graag wil horen van Gerard Maasakkers, Bloemen zijn rood. Dus dan weten jullie dat zijn allemaal wensen van Johan Verwiel. Maar nu komt... Susan. Susan. Ja. <laughs> Ja, we beginnen met de gedichten dan. Ja. Mm -hmm. uh, ik heb een tweetal gedichten uitgezocht en een korte van mijzelf uh, er ook aan toegevoegd. Uh, het eerste gedicht wat ik wel heel mooi vond, zeker met de tijd die eraan gaat komen met de uh, uh, feestdagen. Dat is het gedicht De Eenzame van Martinus Nijhoff. De ogen van de nacht staan voor het raam. Beneden draven paarden door de straat. De dingen zijn niet meer dan hunne naam. Ik ben niet meer dan een ontdaan gelaat. Een maanlicht zingt mijn bloed tot dansen wakker. En als ik dans, danst mijn schaduw met mij. Schaduw, mijn schaduw, mijn enige makker. Wij dansen, zie, ik ben niet meer dan gij. Ik ben een stille man waar God mee speelt, zodat ik het leven als een waanzin zie. Maar soms is alles schoon en alles goed. Ik sta voor het raam en hoor een melodie. Die in me dringt en mijn hart bersten doet. Hoor hoe je naast een kind piano speelt. Dat was een gedicht van Martinus Nijhoff. Dat is eigenlijk... mooi... Ja, altijd mooi, Martinus Nijhoff. Ja. Ja. Ja. Um, ik heb nog een ander gedicht... Afgelopen zaterdag was het in mijn ogen de eerste winterse dag uh, eigenlijk wel. Volgens mij kwam de temperatuur uh, pas einde van de middag. Begin van de avond weer boven nul uit. En dan uh, werd je ochtends wakker en alles prachtig wit. En de bomen en alle spinnenwebben. Helemaal, die waren echt als versieringen overal uh, te zien. En ik vind dat dus prachtig. Uh, dus ik heb ook nog een gedicht van Ida Gerhard. En dat heet Sneeuw. Wij hebben niets meer dan het witte blad van noden, waar, zoals zuiver sneeuwen op de aarde daalt, de overluchtse vlucht van de gedachten daalt, door ene wenk der wimpers tot dit uur ontboden. Wij waagden eenmaal ons het overvele ontvloden, in het hart der stilte, wit van een volstrekt gemis, waar aanvang nam wat Althans dit leven sneeuwen is. Hebben wij niets meer dan het witte blad van noden. Ik zit nog te wachten op de witte kerst. En ik hoop dat die komt. Als er sneeuw valt en als er een laag sneeuw ligt... dan heb ik altijd het gevoel dat er een soort rust ook keert. Dat het stiller is op straat. En, uh, is ook zo. Moet iedereen langzaam rijden, langzaam En ook mooi om Irak Herert een keer nog uit de kast te nemen. Ja, dit een is van onze een. klassieke een, dichters. Ja, dit is een, een heel oud gedicht. Het is ook nooit echt gepubliceerd in een van haar. Dit? Uh, bundels, nee. Ze ligt Waar uit, heb je het vandaan? Uh, ja, wat je toch allemaal wel niet kan vinden online tegenwoordig. <laughs> <Ja. laughs> nee, dit uh, is ongeveer ja. uit, uh, uit 1950. En uh, het komt dus niet uit een van haar bundels. Dus, uh, het is dus later een keer ergens uh, mm, Ik vandaag. heb het verzameld werk, uh, maar, uh, dus daar staat het daar niet in. Daar staat waarschijnlijk mm. niet in. Hey. Hoe heet het? Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Ga jij het controleren, het Ben? Ben gaat het controleren. <laughs> Dat denk ik wel. Nou, jouw ja, eigen het staat gedicht. Ja, mijn eigen gedicht. Het is... Als de verwachtingen voldoen aan de dromen van de eenzame nachten. Vergeet de wensen en aanbid de mensen die samen met jou lachten. Leer te genieten van al dat rakelingslangs u scheert. Benijd hen die de zorgen kunnen laten en zorg voor hen die alles ontbeert. Het is. Kijk niet alleen naar de bladeren die vallen, maar zie de schoonheid alom. Stap voor stap. Elke seconde het bewustzijn hebben van het eigen heiligdom. Wat is nu opportun? Begin elke dag met een schone lei. Haal adem. Blijf verlegd. Zie, voel en blijf. Dat is mijn gedicht. Mooi, mooi, mooi. Ja. ja. Zie, voel en blijf. Mm -hmm. Ook de rust. Ja. Mindful. Mindful. Het nee. is. Mm -hmm. Juist. Nou, dan moeten wij Suzanne weer heel hartelijk bedanken. Hè? Ja. ja, heel hartelijk. En dan gaan wij naar Lili Spaan. Ja, dat is goed. Bedankt, Bedankt. Bedankt dat je mijn achternaam erbij zegt. <laughs> uh, Hoezo, ja. mag dat niet? Ja, weet ik niet. vind ik zo gek. Ik ben je niet meer gewend? Nee, denk het niet. Maar dat Wat maakt niet je? uit. Ja, ik weet niet. Ik hoor... Ja, Lili is ook goed, zeg maar. Zijn oh. achternaam afgesloten? Uh, hebben we dat gemist? Nee, ik vind mijn achternaam niet zo mooi. Maar dat maakt helemaal niet uit. Oh, ik heet nee. wel Spaan. Oh, best wel. Ja. Er zijn zoveel goede mensen die jou voorgaan. Zeg maar Henk Spaan. Ja. Nou, dat ken ik er niet hoor. <lacht> nou, als ik even denk, kom ik er misschien nog oh, op in. Okay. Maar vertel, zou ik zeggen. Ja. Uh, ik kom wat vertellen over de Amnesty Schrijfmarathon. Die wij aanstaande zaterdag in de bibliotheek organiseren. Um, dat is jaarlijks vanuit Amnesty. Uh, gebeuren er heel veel schrijfmarathons door het hele land heen. En dat is uh, om op te komen voor mensen ja, die onrechtvaardig behandeld zijn of worden vooral. En daar gaan we actie tegen voeren. En wat je kunt doen op de schrijfmarathon is, nou, je bent gewoon welkom van 10 tot 5. En we hebben allerlei brieven klaar liggen die je rechtstreeks kunt overschrijven. Of je kunt uh, zelf creatief aan de slag. Maar het gaat erom dat we, ze hebben tien mensen geselecteerd dit jaar. Dat doen ze elk jaar. Waarvoor we gaan strijden en die zitten vast. Uh, of die zijn, ja, de meesten zitten vast. En daar gaan wij presidenten, ministers, allerlei belangrijke mensen. Die gaan we aanschrijven om te zeggen, kom in actie en laat ze vrij. En ja, er zijn heel veel voorbeelden van. Maar eigenlijk is de oproep aan alle om ook al is het maar één brief, al is het maar één kaartje om toch te komen schrijven aanstaande zaterdag. Zodat uh, over de hele wereld worden er uh, hopelijk miljoenen brieven geschreven. En als zo'n president dan ineens wakker wordt en dan duizenden brieven op zijn mat heeft liggen van kom in actie, kom in actie. Dan hopen we dat hij er iets aan gaat doen. Mm. En ik denk dat het heel belangrijk is, ja, er uh, zitten wat schijnende verhalen tussen. Dus ja. Yeah. Ja, dat, dat zijn uh, fysieke, dat zijn papieren brieven. Ja, het is papieren brieven. Well, ja, ik zit wel eens achter de computer en dan is het heel simpel om uh, bij Amnesty International een uh, petitie uh, te ja, tekenen of ja. een brief te ondertekenen. Klopt, ja, nee, uh, is die. Ja. en het is gedaan. Ja, dat klopt. Nou, dat is ook nog steeds belangrijk. Maar uh, ja, ze doen jaarlijks omdat Internationale Dag voor de Rechten van de Mens. Ja, zo zeg ik het. Die is op 10 december. En dit is nu volgens mij de vierde keer dat MC het organiseert. Dat er een schrijfmarathon wordt georganiseerd. Omdat het natuurlijk als zo'n belangrijk politiek persoon duizenden brieven binnenkrijgt. Dat doet zoveel. En daarmee laten we zien dat we ja, ook net wat meer willen doen dan alleen maar die petitie tekenen. Wat ook heel belangrijk is. Maar juist nu rondom deze dag ja, extra inzet eigenlijk. En uh, ja, ik denk dat het een hele goede zaak is. Dat is zeker een goede zaak. En uh, neem je een postzegel mee? Dat mag. Je mag. Uh, we zetten een busje neer waar je eventueel wat geld in zou kunnen doen voor de portokosten. Uh, maar in principe nemen wij de kosten op ons, omdat wij het als bibliotheek ook heel belangrijk vinden dat uh, hier aandacht aan besteed wordt. En uh, ja, als je geen geld hebt maar wel actie wil voeren, dan moet je dat vooral ook doen, zeg maar. Dus daarin steunen wij. Uh, moet de postzegel geen belemmering zijn? Nee. Hmm. En, en wat passie. ook goed is, is dat de eigen burgemeester doet ook mee. Hij is er dan niet zaterdag... maar hij gaat wel een brief schrijven... en die gaat hij ook officieel overhandigen aan ons. En uh, ja, die, is eigenlijk ook, uh, die vindt het ook belangrijk. En, de burgemeester en wanneer ook hij dat dan als hij het zaterdag niet doet? Ja, die komt uh, vrijdag. Die, oh. gaat er dan, ja, die heeft het zaterdag heel druk... maar hij vindt het wel heel belangrijk... dus komt die brief er wel. En uh, ja, laat toch ook maar even zien dat het belangrijk is. Nou ja, nou. Ja. Nou, er zullen we allemaal komen... Nou, kun je nog eens een voorbeeld geven van, van uh, het soort mensen die dan geholpen worden met zo'n actie? Ja, dat kan, want ik heb hier allemaal mensjes voor me liggen. Uh, <laughs> ik zal er eentje opnoemen. Dit is, gaat over, ja, ik weet al niet wie de naam uitspreekt. Mahadine, die uit Sjaad komt. En die, uh, die zit vast omdat hij de regering heeft bekritiseerd door op Facebook filmpjes te plaatsen uh, en ja, berichten te plaatsen over het economische wanbeleid in dat land. En daardoor is hij opgepakt. En wat, hebben, wat uh, zeggen ze ook weer tegen hem? Uh, uh, uh, uh, uh. Zijn aanklacht onder meer het bedreigen van de nationale veiligheid. Terwijl hij gewoon kritiek had op nou ja, hoe de economie hoe dat uh, gedaan werd. Uh, en zijn straf is nog onbekend, maar hij kan levenslang krijgen. Voor het feit dat hij op Facebook dus eigenlijk Schiet. iets van zijn mening ja. laat ja. horen. Dat zie je tegenwoordig ook steeds vaker. Hè? Dat. Uh... Ja, ja, en er zitten ook uh, ja, mensen uit Turkije. Ook de, uh, volgens mij iemand van Amnesty uit Turkije. even kijken. Ja, er is iemand van Amnesty in Turkije. Ja, of, de, of de directeur van Amnesty Turkije. Met... Turkije. Die ja. zit ook vast. En daar gaan ze, er zitten 10 plus voor uh, Turkije. Hebben ze meerdere personen bij elkaar. Omdat daar nu natuurlijk ook heel rommelig is. Uh, ja, daar kun je dus ook verschrijven. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Ja. Ja. Ja. Nou... Ze komt zeggen, allen. ja, komt dus alle de pennen liggen klaar. Ja. ja, en je mag van 10 tot 5 komen schrijven. Je mag de hele dag schrijven, maar je mag ook 1-3 komen schrijven. En je kunt eventueel, want je kunt dus actie voeren en echt mensen oproepen. Je kunt ook kaarten schrijven voor die mensen die vastzitten, zodat ze weten, er wordt nog aan me gedacht. En dat is eigenlijk ook heel waardevol, want die zitten vaak vast en uh, in een uitzichtloze situatie en dat kan heel veel steun bieden. Hmm. En als je een kaart schrijft, moet je dan zelf een leuke kaart meebrengen? Dat mag. Ja, dus helemaal, ja, je helemaal. mag eigenlijk creativiteit, maar het mag ook heel simpel. Nee, nee, maar het is de vraag. Of nee. hebben jullie leuke kaarten liggen? Nee, nee. Het zijn misschien kaarten. niet de allerleukste kaarten. Nee, maar. Het zijn goed. wel kaarten. Ja, ja. Daar kun je <laughs> opzij. Je hoeft eigenlijk niks mee te nemen, alleen uh, eventjes de tijd nemen. Dat is het ja, enige. Nou, ja. Mooi initiatief. Ja, denk ik ook. En dan gaan jullie nog boeken verkopen. Oh ja, daar wilde ik nog even noemen. Want uh, op vrijdag 15 en zaterdag 16 december gaan we boekenverkoop doen. Ze hebben een heel stapel afgeschreven boeken. Die moesten uit de collectie, maar die zijn nog wel de moeite waard. Dus dan kun je komen kijken. Het is van uh, vrijdag van 10 tot 8. En die zaterdag van 10 tot 5. En uh, kun je gewoon komen kijken. En voor een klein prijsje gaan er heel veel leuke boeken weg. Dus dat Ik vraag me, ja, me altijd ja. af, maar er is een reden voor waarom, in godsnaam, ja. goede boeken eruit gekwakt moeten worden. Hè? Nou, gekwakt, het gaat wel met beleid. <laughs> Nou ja, en met wat, veel pijn en moeite, het voor vind ik wel. Weinig ook. geld is. Ja, ja omdat uh, wil je ook weer de collectie kunnen aanvullen, zal er ook wel wat weg moeten. Ja, zo is het. Capaciteit. Yep. Is het alleen capaciteit of heeft het ook iets te Zijn maken met de uitgevers en zo? Nee. Met de, met de rechten. Een staat misschien nee. van de boeken wel, hè? Staat van de boeken, maar die, ja, we hebben zeg ja, maar de slechte staat van de boeken, die liggen er niet tussen. Nee. Soms heb je. Nou ja, wat ooit een hit is geweest. Dan heb je heel veel boeken van één titel. Uh, en ja, dan is dat na een paar jaar helemaal uit. En dan wordt er nog maar weinig van gelezen. Ja, dan heb je niks meer aan vier boeken. Dan, kun je, ja, dan moet je ze eigenlijk wegdoen. En dan hou je er nog eentje, bijvoorbeeld. Dus ja, er zijn allerlei regeltjes voor. Ik dacht dat het ook iets te maken had met de omzet van boeken. Maar nou, wel hoe vaak ze uitgeleend worden. We kunnen alles inzien. Dus als een boek helemaal nooit meer wordt uitgeleend... ziet het er nog wel heel mooi uit. Maar het wordt nooit uitgeleend, ja... Dan, dan moet hij toch de bibliotheek uit. Ja. Dan is dat misschien juist een goed boek. Els. Ja. Zullen wij kan. dat dan eens gaan kopen Ben? Kom maar kijken. Ja. Nou. Heb ja. je nog meer nieuwtjes uit de biep? Nee. Het is of heel gaan wij naar Zwarte Piet? Je, zwarte Piet of gewoon Piet? Ja. Nou ja. Doe maar. Dat mag. Ja? Ja. ja. ja nou dan. Was hem. Alvast bedankt voor jouw oproep. Voor Amnesty en ja, je informatie. Gaan. Wij gaan uh, zingen, wij niet, maar Henk en Henk wel. Zwarte Piet, wie kent hem niet? En oh nee, Sinterklaas, Sinterklaas wie kent Sinterklaas. hem niet? Ik ben zo geobsedeerd <laughs> door Zwarte Piet <laughs> dat ik er niet van afkom.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 The paper note, the paper note.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 Het puttertje. Als kind kwam ik graag bij opa en oma De kleine keuken, de tafel in de kamer met het persisch kleed Het staat me nog helder voor de geest Net als de aanwezigheid van Pietje, de kanarie Er was altijd een Pietje Als hij doodging, zorgde opa dat er weer zo'n gele mannetjeskanarie kwam Die stevast Pietje heette In de 17e eeuw hield men in huis ook vogeltjes Een tortelduif of een distelvink en zoals de kanarie ons vermaakte met zijn rollers en uithalen, zo kende de distelvink een heel bijzonder kunstje. Aan zijn zitstok zat een kettingje, en aan het uiteinde daarvan was een miniatuur emmertje bevestigd. Het beestje kon heel behendig met dat emmertje wat water uit een kom scheppen en naar zich toe halen. Aan die vaardigheid heeft hij zijn naam puttertje te danken. Te midden van alle grote en beroemde schilderijen van onze gouden eeuw. De nachtwacht van Rembrandt, de stier van Paulus Potters, bevindt zich in het Mauritshuis een klein paneel met daarop een distelvink. Twee zitstokken, een voerbakje, een kettingje om zijn pootje. Hij heeft zijn kopje naar ons toe gedraaid. Het licht dat van links komt werpt een slagschaduw op de witte achtergrond. Het is een ontroerend mooi schilderijtje. 33 bij 22 centimeter, ongeveer de grootte van een A4'tje. Het is geschilderd door Karel Fabricius in 1654. De afbeelding is populair bij het publiek en dat blijkt wel uit de merchandising. Het bonte vinkje tref je aan op dienbladen, koffiemokken en kussenslopen. Ook fungeerde de afbeelding op de omslag van Donna Tarts The Goldfinch, vertaald als Het Puttertje. Het vogeltje is ook de blikvanger in een advertentie die deze zomer een aantal keren in het Brabants dakblad stond. Ontdek het plezier van schilderen... staat in grote letters links van zijn kopie met het karakteristieke rode masker. En de wervende tekst rond verder. In één dag een schilderij maken met oliewerf? Dat kan. het tijdens de workshop... fijn schilderen bij kunstacademie te wild. Onderwerp van de workshop... het bekende puttertje. En om de twijfelaars over de streep te trekken... jodelt de advertentie... Denk niet dat je een ervaren kunstschilder hoeft te zijn want de workshop is geschikt voor zowel mensen die nog nooit geschilderd hebben... als voor mensen met ervaring. De zakelijke informatie vermeldt nog dat de eendagscursus 69 euro kost... de lunch- en lesmateriaal inclusief zijn... en dat de cursus plaatsvindt in Den Bosch en Goorle. Ik zie het al voor me. Zo'n stuk of 20 mensen hebben zich opgegeven. Te veel vrije tijd, het Zwitserlevengevoel valt een beetje tegen... En een mens moet toch iets. In het lokaaltje kijken de deelnemers elkaar wat onwennig aan. De cursusleider organiseert een voorstelrondje. Ik ben Jaap en ik was hypotheekadviseur. Het lijkt me wel leuk om in één dag te leren schilderen zoals de oude meesters. Ja, ja. Ik ben Annelies en werkte als Berlin-medewerkster op het gemeentehuis. Ik heb quilten als hobby, maar het lijkt me wel leuk, zo'n workshop... Het is weer eens wat anders en mijn dochter zei doen man, dan ben je er ook weer eens uit. Enfin, iedereen aan de slag. Eind van de middag zijn er twintig puttertjes en gaat de groep high uit elkaar. Misschien toch maar beter om met een goed boek achter de geraniums te gaan zitten. <lacht> Heb jij de resultaten gezien van, uh, van de workshop? Hoef Ho je ook niet te zien. Kan ik, kan ik zijn. Kan ik zijn. Kan ik zijn. Ja, en het lied wat uh, Johan uitzocht... Nou, vertel het zelf maar. Waarom jij Gerard Maasakkers uitzocht met het lied Bloemen? Nou, dat gaat zo eigenlijk over creativiteit. Dat creativiteit natuurlijk is niet dat na Peuter van een schilderijtje. Maar proberen zelf iets te bedenken of door te gaan op wat iets... Iemand anders al bedacht heeft. Dus dit is natuurlijk eigenlijk uh, creativiteit nul. Maar goed, dat begint natuurlijk al op school. Hè, dat kinderen natuurlijk te horen krijgen wat ze moeten doen. Je moet binnen de lijntjes kleuren. En bloemen zijn rood. En uh, de bladeren zijn groen. En de lucht is blauw. En Van Maazak heeft daar een heel aardig liedje over geschreven. En als zodanig past het hier dus wel als een soort tegenhanger. Past het hier wel bij. Mooi. Een jungske ging voor het naar school, hij kreeg een vel papier en krijt. En hij kleurde en kleurde het heel vel vol, want kleuren, dat vond hij fijn. Maar die juffrouw zei, wat doe je daar, jonge man? Ik teken bloemkes, juffrouw. Ze zei, we doen hier niet aan kunst, jonge man. Bloemen zijn rood en de lucht is blauw. Je zult er rekening mee moeten houden, je bent hier niet alleen. Als alle kinderen eens deden zoals jij, waar moest dat dan toch heen, ik zeg je. Bloemen zijn rood, jongeman, blaadjes zijn groen. Het heeft geen enkele zin om het anders te zien. Dus waarom zou je het dan nog anders doen? Maar het jongstje zei. Ja, maar je er zijn zoveel kleuren bloemen. Zoveel kleuren blaadjes, zoveel kleuren overal. Zoveel kleuren zijn niet op te noemen. Maar ik zie ze allemaal. Maar de juffrouw zei. Je bent ondeugend jongeman. Je zit te kieder en je Nederlands is slecht. Ik weet zeker dat je het alle twee veel beter kan. Ik wil dat je herhaalt wat ik zeg. Bloemen zijn rood, jongeman. man. Blaadjes zijn groen. Het heeft geen enkele zin om het anders te zien.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 Je moet maar weten hoe het hoort En ze zetten het jongsken op de gang Voor je best wil enzovoort Maar hij werd bang zo na een tijd Klopte zachtjes aan de deur En hij zei, je vrouw, ik heb wel spijt En hij kreeg een kleur toen hij zei Bloemen zijn rood. Bladjes zijn groen. Het heeft geen enkele zin om het anders te zien. Dus waarom zal ik het anders doen? En Paul, wat lezen we in Goorle? Maar voor, bij jou is dat altijd meer eigenlijk... Wat, wat studeren we? Wat bestuderen we in Goorlijk? Ja, ik moet zeggen... Cullivers reizen van Jonathan Swift. Dat wilde ik al in de jaren zestig gaan bestuderen. Is er niet van gekomen. We zitten nu in 2017. Wat deed ik in de jaren zestig? Was ik leraar op een middelbare school... en met Sinterklaas hadden we de luxe... daar kon je voor kiezen... om... Uh, wat verhalen te vertellen zonder dat je aan een lesplan je hoeft te houden. Tenminste, ik koos daar zelf voor. Dus ik las in de eerste klas, uh, dat was toen een gymnasium HBS, uh, stukken uit kopstukken van oh ja, Boomans. En ik zat in de gymnasium 5, zat ik op een gegeven moment met een paar tekstjes uit Gullivers Reizen. En ik nam toen voor, als ik de oude dag zou halen, is gelukt. Eh, om eens nader kennis te maken met Culliver's reizen. Nou, dat had ik dus... Dat plan bestond al heel ja, lang. Ja, ja. Dus als je op rommelmarkt loopt met boeken... dan zie je op een gegeven moment voor 1 euro... Ja. ja, dat is natuurlijk onverantwoord. Want dit is namelijk in de 18e eeuw... in de Engelse literatuur... echt een topstuk. Ja, ja. Het is geschreven in de 18e eeuw. Het is in de tijd dat Londen en andere steden... Dat zeggen aan handelskapitalisme begonnen. Dus grote bevolking. Verandering van de samenleving. En in die tijd was er veel te doen op het gebied van maatschappelijke problemen en politiek. Net nu dus. En dat leidde tot een opleving van de Engelse satire. Nou dacht ik dat satire, dat dat zo'n wezen was die jullie wel kennen. Nee, satire satirisch dat komt van langs satura. En dat wil zeggen een schaal met gemengde vruchten. Aha. En dat betekent weer dat er allerlei smaken zijn... met wie je spotternij en hekelend commentaar kunt geven op de maatschappij. En de man die daar een aantal jaren over gedaan heeft... waarschijnlijk met een klein potloodje iedere dag aangeslepen... ...is Jonathan Swift, want als je die tekst leest... ...dan denk je, dat is helemaal niet ouderwets. Kun je zeggen, dat komt door de vertaling. Nee, het Engels lezen is natuurlijk het beste wat je kunt doen. Het is helemaal geen moeilijk Engels. En het interessante is, er staat geen woord te veel in. Het interessante is dat je denkt, het is een kinderboek, weet je wel... want het begint met Lilliputters en dan de reuzen. Ik ga dat direct nog eens anders vertellen... <kijf> Dus je weet dat kinderen, die hebben deel 1 en deel 2, het bestaat uit vier delen, die hebben dat met mooie illustraties, hebben ze die als kleinkind al gelezen. Dus als je de titel van het boek neemt, is niemand zich bewust, tenzij men dat toevallig weet, dat deel 3 en deel 4 nog interessanter zijn dan wat aan de kinderen is voorgeschoteld. Je zou kunnen beweren dat een goed geschreven kinderboek... dat dat ook de ouderen aan het denken kan zetten. Dus waarom zeg je niet jong en oud... kan genieten ook van deel 1, Lilliput. En eh, deel 2, Bobdingnak. Ja, sorry voor het woord. Want ik heb geoefend om dat woord goed uit te spreken. Bobdingnak. Bobdingnak is namelijk het boek waar de reuzen eh, rondlopen en Gulliver... die maakt daar kennis mee. Daar direct over. Nee, deel 3 en deel 4... Ja, is ook buitengewoon interessant. Dus ik zou best wat daarvan willen vertellen. Van 3 en 4? Ja, nee, van dit, voor zover de tijd is... Jawel. dan vertel ik gewoon voluit even over dit boek. Ik heb, ik heb daar 7 maanden op gestudeerd... voor zover je niet aan sociale verplichtingen moet voldoen of naar de sportschool zo nodig moet gaan... of andere activiteiten moet plegen. En wat blijkt, kijk, mijn uitgangspunt is... Eh, eh, studenten, maar ook middelbare scholieren in Engelstalige landen... Eh, die zullen daar wel kennis van moeten nemen. Maar literatuurles, literatuurgeschiedenis... is eh, in de Westwereld een beetje... staat een beetje op de helling... Dus via Amazon kun je rustig dus voor een paar euro... van de Central Library of New York... of van de University Library of Edinburgh... op je bureau iets laten belanden... waarbij ik denk, mijn god... voor 7,50 euro zit ik zwaar te studeren... maar mis toch antwoorden op vragen die ik mij vooraf had gesteld. Je leest het boek een acht keer... en dan zeg je, en wat betekent dat... Ik ben tot de constatering gekomen, dat is werkelijk voor mijzelf ook een grote verrassing, dat iedere alinea een statement is. Want je denkt de verhaal is een verhaal, en dat kabbelt maar door, vol spitsvondigheden. Want het was me wel een geestige man, deze sombere zwift. Dat een ontvaak... pessimist, een sombere kerel. Nou, men heeft, uh, uh, kijk, als je er even kennis van neemt. Eh, dan ben je al gauw geneigd om een karakter te beschrijven. Hij wordt ook misogyne genoemd, misantroop, een pessimist. Maar je moet bij Sweft goed in de gaten houden. En iedereen die met literatuur bezig is, kent dat probleem. Als je iets schrijft, is het dan de schrijver aan te rekenen wat hij schrijft. Mm -hmm. eh, de zogenaamde persona-theorie. Dus hij vertelt van alles en dan gaan wij constateren. Veel te haastig dat, Culliver, dat Jonathan Swift dat zelf wil. Nee, he, he, dit is heel interessant. Als je het boek eh, opslaat, dan begint het met een, een brief van de schrijver. Dat is Culliver, Culliver's reizen, aan zijn uitgever. En, en dan, dan volgt er een tweede tekst waarin de uitgever zich tot de lezer wendt. Daardoor dekt Jonathan Swift zich enorm goed in. van denk niet dat ik het ben. Het is Cullivert die dat allemaal waarneemt. Mm -hmm. Maar luister. Ik heb nou drie keer daar een lezing over gegeven. Dat doe ik een anderhalf uur. Want men wil op een goed moment ook koffie. Dat begrijp je. En hier heb je maar een kwartier. En hier krijg ik een klein glaasje. Nee, ik heb geen kwartier. Want het is pas tien over half acht. Ja, maar het staat in het. Oké, okay, dan moet ik, dan moet ik, snel, dan moet ik ja. snel. Nee, luister. Even snel. Eh, dit boek... Kun je sensationeel overbrengen, of ik mag wel zeggen spectaculair, dankzij de illustraties die er gemaakt zijn. Want met name in de 19e eeuw zijn hier illustraties bij gemaakt. Fabuleus interessante illustraties. Dus als je iets vertelt en het is niet 100% interessant, en je laat de luisteraar tegelijk staren naar een mooi plaatje, dan is het succes wel verzekerd. Dus ik zou zeggen typ bij Google in Cullivers reizen afbeeldingen... Mm -hmm. en dan weet je waar ik het over heb. Goed. Oh ja. Luister, er zijn veel reisverhalen in de tijd van Zwift. En die reisverhalen die zijn uit de grote duim gezogen. Dit boek Cullivers reizen gaat ook denkbeeldig eilanden ontdekken... waarbij het overigens volgens de wet in Engeland... wel geboden is dat mocht je een eiland ontdekken... Eh, dat je dat aan de koning moet berichten, Zo dat, ja, want dat is net voor de tijd dat Australië ontdekt wordt, 1704 en Nieuw-Zeeland 1770. Net voor die tijd is het reisverhaal erg in. Denkt u maar aan Robinson Crusoe van Defoe. Eh, dat is ook in die tijd, ook een boek dat niet onbekend is, want dat is zeven jaar voor. Kuddeverschijzen geschreven 1719. Maar goed, hoe stel je voor? Uh, hij gaat naar een land waar de mensen piepklein zijn. Dat is een lilliput. Iedereen kent het woordje lilliput. daar gebeuren van allerlei zaken. Ik weet niet of het mogelijk is om erover te vertellen... Het is dus een paleis waar hij met zijn grote benen overheen stapt. En op de binnenplaats gaat hij langs zij liggen om de koningin te bestuderen in haar vertrekken. Dat is overigens ook een heel mooi plaatje. Ja. Oh, dat plaatje staat je ook voor ogen. Ja. Nou, dan moet ik toch wel een wat gênant plaatje jou vertellen. Oh. Eh, er is namelijk op een goed moment: het is donker, het is diepe nacht. Het heeft buiten geregend, maar desondanks staat het kasteel in brand. Nu nou zit hij in een soort schipholhangaar die ze voor hem gebouwd hebben. Ruikt de rook. Bevrijdt zichzelf. Want hij had zichzelf wel gedisciplineerd om niet bij daglicht te, te verschijnen. En dan loopt hij over, met zijn lange benen over het pleis. Blijft staande, want hij gaat nou niet op de grond liggen op de binnenplaats. Hij had namelijk ongelooflijk veel wijn gedronken. Aha, je begrijpt. Je begrijpt. <lacht> En dat de koningin hem dat zeer kwalig heeft genomen. Maar iedereen moet toegeven dat de vertrekken van de koningin zijn behouden gebleven. Dankzij? En dankzij Culliver. De wijn. En dus hij bezoekt een aantal eilanden. Dat doet hij dus eh, zowel in deel 2, in deel 3 en deel 4... Deel 1 en deel 2, als je dat op afstand gaat bekijken, dan heb je verschillende typen monarchie. En dat moet je plaatsen in Engeland in zijn tijd. Want onze stadhouder Willem III werd koning, zoals u wel weet, denk ik. Waardoor Willem III, koning van Engeland, wel een handtekening moest, moest zetten onder de declaration, declaration. Nee, de Declaration of. ...of rights, werd een bil, hè, ...waarbij hij... ...als koning moest zeggen... ...ik moet mijn markt delen met het parlement... ...het is dan no ook king in parlement... ...dus hij heeft... ...veel nagedacht, Jonathan Swift... ...en allerlei geschriften heeft er veel gemaakt... Hij is een politiek schrijver eigenlijk... ...en niet een schrijver... ...op zijn oude dag, hij was 58 overigens... Pas, ...en is 78 jaar geworden... ...maar hij heeft heel veel politieke geschriften... ...vaak een opdracht... Heeft hij geschreven. zijn is verhaal op zich. Maar eh, die reizen die hij maakt naar eilanden. Met name tussen Japan en Californië. Snel gezegd de Pacific. Die zijn dus denkbeeldig. En in die eilanden bezoekt hij dus allerlei eh, mensen. Dus komt hij van alles en nog wat tegen. Deel 3 wordt onaardig beschouwd door de critici. Omdat ze het niet begrijpen heb ik nou intussen begrepen. Want dat is namelijk... een bezoek... aan wetenschappers... die worden de virtuosi genoemd. Dat is een beetje... badinerend bedoeld. Dat wil zeggen, wetenschappers die maar wat... speculatief aan de gang zijn. Maar dat is één groot commentaar. Dat was voor mij... een eye-opener. Op de Royal Society. Zeg je dat wat? Mm -hmm. Royal Society... Dat zijn die geleerden die in 1661 eh, in een grote straat, met allemaal huis aan huis en huis aan huis, bezig zijn met allerlei experimenten. En dat boek 3 gaat daarover. Ik moet overigens wel zeggen dat als hij daar op bezoek gaat, hij dingen zegt waarvan wij zeggen, met Robert Dijkgraaf vandaag de dag, je moet wel wat experimenteren, want misschien lukt het om een voorbeeld te geven. Er is in een van die huisjes, trouwens een rijtjesformatie, uh, uh, die woningen. Is er een geleerde bezig om komkommers in de zon te zetten. En dat ze als de wieden weerga onder een glazen stol op te zetten. Zodat de warmte daar behouden blijft. Zodat in de tijd van de winter alsnog die warmte kan worden benut. Waar denken wij aan? De kassen, hè? De ja. kassen. En niet alleen dat. Maar ook de al of niet uit China geïmporteerde platen die op de daken liggen. Vandaag mm, de dag. zonne nee? mm, ja. Eh, Maar goed. Eh, die uitvinders houden ze ook met politiek bezig. Een klein fragment. Ja, je hebt twee partijen. In het Lagerhuis. In Londen. En eh, ja, dat gaat niet goed. Als ze nou een chirurg heel fijn bestaart met een geweldig geschikte zaag... die hoofden nou eens klieft... en de ene helft tegen de helft van de andere <lacht> euh, zou, zou aanlijmen... Oh, dan ja. vindt er binnen die hersenpannen een discussie plaats... die erg veel op het poldermodel gaat lijken. Kun je er iets bij voorstellen? En ook als het gaat om enorm gekrakeel in het parlement... Dan begeeft de geleerde zich ook naar het klosset om te kijken wat de kleuren is van de feetsjes. Je moet zeggen, er zijn vertalingen waar passages zijn weggelaten. Nou. Omdat men in de 19e eeuw dat wel een beetje te, aan, te gek vond. En boek 4 wil ik nog graag even Nou, weten. boek 4. Ja, boek 4, dat is een geweldig boeiend boek. Daar wonen paarden. Oh ja. En die paarden... Oh, Kijk, een heel bekend plaatje is dat een paard als een lepenseur... met zijn voorbeen zijn kin stut... en dan neerkijkt op een daar beneden zittende culliver. Hm. En hem vraagt, hoe is het in Engeland eigenlijk gesteld met... de rechters, de advocaten, de medici. Je kunt je voorstellen, als je het je corruptie wat personifieert... welke <laughs> beroepsgroepen je allemaal zou kunnen noemen... Maar die paarden, en die paarden heten... Dus er zijn wat klinkers weggevallen. Mm -hmm. Maar dat betekent wel de perfectie van de natuur etymologisch. Beweert Culliver. Later heeft men gezegd... Eh, dat, dat, dat het ook een human zou kunnen zijn. Aha. Maar wat hij idealiseert, Culliver... De ratio van die paarden. En dat wordt polair gesteld tegenover wezens. die als je ze uit zou kleden. Maar Gulliver zit natuurlijk zelf goed in het pak. <laughs> eh, dan zie je ook een sick. beharing op de bekende plaatsen. En dat is. En dat zijn de zogenaamde Yahoo!s. Yahoo is een. Uh, een server, een internet ja, dat server. Zeggen, dus dat een kom, niet hey, Dat <laughs> komt daar vandaan. En uh, ja, dat zijn van die, van die ongelooflijke uh, bestiale types. Die ook zich buitengewoon. gewoon... Uh, ja, ik kan dat wel... Ik vind niet dat ik dat hier kan vertellen. Nee, uh, voor <laughs> onze jonge luisteraars allemaal. Je, je, kunt, Al rustig ja, je kunt rustig <laughs> zeggen dat Culliverg ze zo beschrijft. Dat, dat het bestiaal is. Wij zijn tegenwoordig veel vriendelijker als we over dieren praten. Ja. Maar hier zie je tegenover elkaar de ratio van het paard. De meester der paarden is de gesprekspartner. Daar tegenover heb je de Yahoos. En dat is natuurlijk, als je dat goed bestudeert, maar dat heeft een paar decennia geduurd, voordat we dat in de gaten had, is het een soort mensbeeld. In die achterneeuw heb je de verlichting. Groot accent op ratio. Hier wordt eigenlijk bespot in dat paard. De oververheerlijking van de ratio. En daar wordt toegegeven, C, sick en andere beharing. <lacht> dat de mens toch ook veel heeft van die yahoo. <lacht> en ja, daar moet eigenlijk... Als je het mensbeeld goed wil uittekenen... Dan moet je accepteren... Dat wat een paar keer in deel 4 naar voren komt, de meesterpaard zegt, jullie hebben een glimpje ratio, een schilfruchtje ratio. Met andere woorden, de mens is eigenlijk ja, in de keten van het dierenleven eigenlijk wel een klein beetje begiftigd met ratio... Mm -hmm. maar uh, veel is het niet. Dat vind ik een mooi... En, en, en gelijk heeft hij, niet? Ja. En wij kunnen daar rustig mee doorgaan... zeker ja, ja, als ik ja. wat passages zou voorlezen... maar dat zit er nou niet ja. meer in. Ik vind het een mooi ja. slot. Ik denk dat wij allemaal bij de boekverkoop... Ja. bij de biep, gaan we allemaal Gullivers reizen kopen. Dat denk ik. Als het er nog Voor is. Voor 1,5 euro, ja. is niet meer. is er al lang ja. uit. Al lang. Nee, nee, nee, nee. Er nee, nee, hey, is een overvloedige uit, uh, hoeveelheid boeken gedrukt en allerlei. Nee, ik bedoel of die er nog in de, in de Goorlandse Biep is. Nee, nee. Oh nee, je nee, kunt het makkelijk nog niet, nee. Paul, dat was een mooi verhaal. Dank je wel. Hebben wij nog tijd voor een klein muziekje? Nee, denk ik. Niet? Ja, kan. Een beetje en dus, nog? Ik heb oh, maar een, een muziekje uitgekozen dan, um, van één minuut. Ja, dat is goed. Kan ook wel. Ja. Estudio del Ligado. Eén minuut en treus. Dan ga ik recenseren, of recenseren, vooruit Jan Postma, Vroege Werken. Essays, Das Mag, uitgevers, 2017. Ik had nog nooit gehoord van Jan Postma. Voor lezers van De Groene Amsterdammer zal dat anders zijn, daar is hij redacteur. Ik was niet van plan essays van een onbekende essayist te lezen. Wat me over de streep trok, was de uitgever, Das Mag. De nieuwe, klein, maar dappere uitgeverij waar Lisa Spitz zo enthousiast over vertelde... Dat Mag geeft bijzondere boeken uit, was bij mij binnengekomen. Dus vooruit, ik zou vroege werken van Jan Postma gaan lezen. Al snel ontdekte ik dat ik een schitterende essayist aan het lezen was. Ik had gewaagd en gewonnen met deze keuze. Zijn teksten zijn een genot om te lezen. De titel kan alleen maar zelfspot zijn, want Jan Postma is geboren in 1985. Wat mij betreft Piep Jong... De latere of later werken kunnen pas komen als hij nog heel wat jaartjes toegevoegd heeft aan zijn leven. Het motto is van Tobias Wolff, This boy's life, and luidt, I understood some of this and felt the rest. Ja, misschien is dat wel zo voor de dingen die een mens op een dag meemaakt of denkt of leest of ziet. Je begrijpt er maar een deel van. Maar deze essayist laat zien dat hij er heel veel van begrijpt Althans, hij weet het zo subliem onder woorden te brengen, dat je niet op het idee zou komen dat hij er maar weinig van begrijpt. Dat hij de rest vooral voelt, neem ik dan wel aan. Nu kom ik ook nog in de verleiding om het gedicht te citeren dat nog voor de inhoudsopgave staat afgedrukt in Those Years van Adrienne Rich, maar dat doe ik niet, zodat niemand zich hoeft te storen aan mijn gebrekkige uitspraak van het Engels. In plaats daarvan zal ik twee korte passages geven die de formuleringskracht van Jan Postma laten zien. Hier komt de eerste. Postma vertelt dat hij ergens in Amerika op een bergtop een groep mannen aantreft... ...allemaal met een kaal hoofd en gekleed in een spijkerbroek en witte polo. Ze maken natuurlijk een praatje. Nou, nou komt het citaat. Een van hen vertelt dat de groep uit pastoors bestaat en dat ze elkaar al jaren kennen... De mannen komen vanuit heel het land één keer per jaar samen, telkens ergens anders. Hun verschijning, hun hele wezen, het zelfvertrouwen en het geloof, het ademt iets wat typisch Amerikaans is, maar waar je maar moeilijk de vinger op kunt leggen. Het schuilt in de zalvende vriendelijkheid, die niet altijd van een wekkende zelfingenomenheid valt te onderscheiden. De witte polo's, zowel nederig als aanmatigend. Zoals het land, een haast spiritueel geloof, eigen kunnen en goedheid verenigt met een ongeëvenaard materialistisch streven. Einde citaat. Nou, hier heb ik toch, veel, om te lachen, ja, daarin herken ik iets van mijn beroepsgroep. Zalvend, vriendelijk en zelf ingenomen. Ik ben laatst nog bij de bischop geweest. En misschien ben ik zelf ook zo. Tweede citaat. De auteur zit samen met zijn vrouw die hij met J aanduidt, na alle waarschijnlijkheid zijn eigen vrouw, in de trein komt hij? We zitten schuin naast een jong stel met een baby. Britten. Een mooie jonge moeder en een even knappe maar nog jongere vader. Een jongen die nog niet helemaal bekomen lijkt van het eerste besef dat dat is wat hij is. Een vader. Hij heeft het air van de Britse upperclass die ik alleen ken uit boeken en van de tv. Een uitstraling van permanente... Zij het onschuldige verwarring. En een zichtbaar besef, zichtbaar besef dat die verwarring geen doorslaggevende rol zal spelen waar het op zijn eigen welzijn aankomt. Iemand die weet dat het in zijn geval allemaal goed komt. Nou, hier heb ik ook vreselijk om moeten lachen. Ja, zulke mensen ken ik ook, maar ik zou het nooit zo treffend kunnen beschrijven. Daarvoor hebben we dan Jan Postma vroeger werken en dat mag. Nou. Jij ja. hebt ervan genoten. Bedrijf. Ik heb ervan genoten, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Hebben jullie ooit van Jan Postma gehoord? Nee, van naam wel, ja. maar verder niet. Uh... Redacteur van de Groene Amsterdammer. Nou, dan zullen we. Ja, wij... die heb ik. Jonge man. Ja. Vroegere werkje schrijft hij. De Groene Amsterdammer zit op deurbladeren, maar niet. Ja. Ja. Maritia, jouw mooiste zin. Uh, mijn mooiste zin bestaat uit, als gewoonlijk uit meerdere zinnen, en uh, het komt uit het boek. Van Elisabeth Lijnsen. Elisabeth Lijnsen was afgelopen vrijdagavond uh, hier... Uh, om haar, uh, uh, in Jan van Bezouwhuis, om haar boek te bespreken. Mm -hmm. uh, ik, ik heb het onmiddellijk gekocht nadat ik uh, enkele woorden van haar had gehoord. Dus, uh, uh, Zij deed dat ongelooflijk goed en ze deed het zodanig dat ik uh, geïntrigeerd was... en dacht, uh, ja, dat, dat wil ik wel gaan lezen. Uh, ik heb begrepen dat Ben daar anders over dacht. Want die uh, is hem uh, gepiept in, uh, tijdens de pauze. Nee, nee, ik vond het ook wel een uh, bewonderenswaardige vrouw. Maar uh, ik was al niet van plan om te komen. En uh, toen nou. dacht ik, nou, tot de pauze doe ik dan. En dan. Uh, nee, maar. Uh, nee. Ja, ja, ja. ja, ja. Het in ieder geval, is een, uh, een, een boek over twee freules. Uh, die uh, geboren zijn, zo uh, eind 19e eeuw. En ik wilde van de. De, de ouders van deze twee dames. Die, dat waren ouders met hele duidelijke uh, opvattingen. Um, zij, de moeder, was een, een semi-gravin. Het was niet helemaal duidelijk of, of ze daar wel echt recht op had op die titel. Um, en hij was een jonkheer uh, Die overigens uh, uh, niet, niet uh, een hele rijke opvoeding had. En zelfs een... Uh, Zijn uh, kostje moest verdienen. En zij hebben heel lang uh, uh, uh, met elkaar verkeerd. Hij was acht jaar ouder of, zo, of tien jaar ouder dan hij. En de, de, de vader van hem vond het niet zo goed dat ze met elkaar trouwden. Uh, Na een, een jaar of uh, acht of tien is het uiteindelijk toch gebeurd. En ze waren hele serieuze mensen. En ik wil even doorgeven wat zij bijvoorbeeld. Dus even kijken wat hun opvattingen waren over bepaalde zaken. Um, zoals uh, de moeder zei... Elke man of vrouw moet zich vanaf de jaren van verstand... inzetten voor een ernst, ernstig doel. als op alles zetten voor het geluk, de verheffing, de vooruitgang en de heiliging van de mensheid. Beginnend in de kleine kring die ons omringt... en zich uitbreidend naar verhouding tot onze vermogens en successen. Het leven is een voortdurend innerlijke strijd. En wat we in de allereerste plaats... moeten bestrijden, is het egoïsme. Oh. Ja. Hè, dat dat ja. was nog eens een dame. Ja. Uh, die, uh, waarbij... Een, de, de heer... Wist, die had ook... een, een aardige gedachtegang... <kijkt> over, uh, over zijn vrouw. Hij zegt... zo, zo mijn genoegen... iets aan u zou willen veranderen... dat... Uh, klaar, ik, even, verklaar ik plechtig... zou mij ongelukkig maken. Volg in hemelsnaam... geheel uw individualiteit. Gij, mijn lieve Anna... zijt mij dier, dierbaarder... naarmate ik in u... In een zelfstandig figuur zie. Och, wij worden allen toch zo ontzaglijk gedomineerd door het ons omringende... Laten we nu toch beproeven een beetje individueel te zijn. No. No. No. En deze, deze ouders waren allebei uitermate intelligent. En, en spraken alle talen. En, uh, waren over van op de hoogte. En die hebben twee dochters op de wereld gezet. Die ze ook uh, hebben opgevoed uh, met alle mogelijkheden die hen ten dienst stonden. Er zijn ook flinke meisjes geworden. Dus Bijzondere mensen. Grote... ben je al door het boek heen? Ja, ik heb ja, het helemaal gelezen. Een ja. prachtig boek. Ik vond het een fantastisch boek. Aanraden. Ja, ja. ja ik vind het een absolute aanrader. Om, ik ben altijd nieuwsgierig naar wat mensen op een bepaalde tijd, in een bepaalde tijd ja. bewoog. Mm -hmm. en, uh, dit waren hele degelijke en serieuze mensen die het leven... Inderdaad, ten in dienst van de andere Ja. ja, ja. ja. ja. Mooi. Toch, ze hebben ook een mooi leven geleid. Ja, els, we en, moeten eruit, hè? Ik ben en dan, en Marlon, uh, ik ga afkondigen. Eén nou, e e e e opmerking. Eén nou mogelijk. Ja, één ja, ja, e e er, er waren ook deftige dames die de leiding namen van de vrouwen-emancipatie richting kiesrechten. Ja, dus ja. Volgende week de film Suffragette. Suffragette. Mm -hmm. Op ja. aanstaande dinsdag. Aanstaande dinsdag, beschouwfilm. Ja. Beschouwfilm. Beschouwfilm. Bent, In het, het, ja. Goed, ja. wij uh, danken Suzanne Spermond, Paulo Vermeer, Johan Van Wiel Spaan voor hun bijdrage. Uh, een paar zijn er af weg. Dit was een uur literatuur. Bedankt voor het luisteren en tot volgende maand. Dat zou volgend jaar zijn. Ja, januari. Ja. Goed de roodsch. Zo.